Dat is het dus, dacht ik. Ze gaan me op zemans manier aan de ra opknopen. Dat is toch, oh wat vreselijk. Neem me nou niet kwalijk, maar er is toch geen reden om je zo verschrikkelijk ongerust te maken. Vermits de kapitein dat ons nu vertellen kan, is hij dus niet opgehangen. Ferdinand, jij begrijpt niets van het vertellen oh. van een verhaal. Oh. Als je niet hier gelooft, is het toch niet spannend. En de kapitein wist toen toch nog niet dat hij niet zou worden opgehangen... Denk toch eens in wat voor vreselijke spanning hij verkeerd moet hebben. Ja. ja, dat neem ik graag aan. En de kapitein vertelt ongemeen oh, boeiend, maar... Hou maar... alsjeblieft je mond, Ferdinand. Oh. En laat kapitein Pulver verder vertellen. Je verknoeit het hele verhaal met die luchtere ah. opmerkingen. Gaat u verder, kapitein. De dames hebben gelijk, meneer Huik. In zoverre dat ik toen nog niet wist dat ze geen touw en me niks zouden slaan. Want dat deden ze niet. Ik werd deks, weer in een hok opgesloten. Oh. En aan de bewegingen van het schip merkte ik dat we uitvoeren... Ik bleef er tien dagen toen we voor anker gingen. Ik werd weer geblinddoekt en in een sloep aan wal gebracht. Toen me de doek was afgenomen, zag ik dat ik me in een klein bosje bevond. Waar ben ik? Dat zei je wel merken. Hier is een beurs met wat geld. Ik geef voorlopig mee toe. Ja, maar ik moet toch weten in wat voor landstreek ik ben en waar ik mensen kan vinden? Als je dit pad afloopt, kom je wel mensen tegen. En die zullen je de weg wel wijzen naar de bewonerwereld. wereld. Aaiu. En bedankt voor de moeite. Ja, dat wou ik je nog zeggen. Mocht je vroeg of laat ergens op de wereld iemand van ons tegenkomen, dan doe je maar het beste of je ons niet kent. Maak je geen zorgen. Ik ken al meer dan genoeg van jullie. Een goede reis dan maar, zoals de zwemmer zei toen hij een haai tegenkwam. Tja, en daar stond ik dan. Het enige wat me te doen stond, was te gaan lopen. En zo kwam ik al gauw aan een paar hutten door negers bewoond, die me de weg wezen naar Havana, waar ik geen twee geweerschoten van verwijderd was. Daar vond ik na twee dagen een brik die me naar Curaçao bracht. ...waar de prins de paard juist gereed lag om het anker te leggen. Ja, je kunt je voorstellen hoe ze stonden te kijken. Ja, want ze hadden niet anders gedacht... ...dan dat ik in de grote spoelkom was omgekomen. Waarmee ik maar zeggen wil... ...dat je op zee nogal eens rare dingen kan overkomen. Ze hebben nogal wat met u omgezold, kapitein. Maar ik moet zeggen dat het u geen kwaad heeft gedaan. Het zijn anders wel allemaal vreselijke dingen die u verteld hebt, kapitein. Ik denk dat ik nog niet een tiende ervan overleefd zou hebben. Ach, een mens bent dan alles, je Juffrouw. Het zeemansleven is eigenlijk nooit zo erg zachtzinnig. En je moet je weten aan te passen. Maar ik denk toch dat zulke avonturen uh, toch wel uitzonderingen zijn. Uh, het merendeel van de reis is toch wel zonder dit soort incidenten verlopen, kapitein. Daar vaart je recht, meneer Huyck. Ja. Maar ja, een reis waar niks gebeurt, dat is de moeite van het vertellen niet waard. Daar heeft de kapitein gelijk in, Ferdinand. Maar... Hebt u nooit meer eens iets van die roverkapitein? Uh, hoe noemt u hem ook weer? Don Manuel. U, hebt u nooit meer eens iets van die Don Manuel gehoord? Nee, nee. En ik heb ook nooit verlangd de kennismaking te hernieuwen. Zoals de dief zei tegen de beuls kreeg. <laughs> maar het schijnt wel of hij van de aardbodem verdwenen is. ...want ik heb ook andere zeilieden nooit meer over hem horen spelen. ...die onder de naam Zwarte Piet doorgaan huh? ah, En die moet geen haar beter zijn dan zijn voorganger. Zou dat dezelfde zijn die hier in de buurt ronk en de wegen onveilig maakt? Dat lijkt me sterk, meneer, vrouw. Een zeerover die de wegen onveilig maakt. <laughs> maar ja, alles is mogelijk. Laten we nou maar niet over die over praten. Dat geeft maar slapeloze nachten. Maar die stuurman Sander... ...hebt u daar nog wel eens wat van gehoord? Nee, maar ik vrees dat hij de smaak van het roversleven te pakken heeft gekregen. Het was altijd nogal een ondernemende gast, moet ik zeggen. Zo jammer wezen van die jonge kerel, want hij was een goed zeeman. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zouden we zo langzaam niet eens huiswaarts gaan? Ik denk dat het tijd is voor het avondmaal. Ja, kom mee Henriette, We gaan weinig even de goudvat aan te voeren. Dan zien we elkaar wel bij nee. het uh, Wat ik zeggen wil, de kapitein. Die zeehoverkapitein, die Don Manuel... Zou u die eens nader kunnen beschrijven? Hoe zag hij eruit? Ja, wel, het was, het was een grote, forse kerel. Ja? Met een sombrero op het hoofd. Een soort plantersbuis aan. En een koppel pistolen in zijn gordel. Ja, ja maar ik bedoel meer... Uh... En na de hand toen ik met hem sprak, had hij een Japanse rok aan. Een Japanse rok? Ja, ja, een Japanse rok, u weet wel. Ja, maar ik, ik, ik bedoel meer, wat, wat voor soort man was dat, kapitein? Zijn gezicht. Een... Ja, ja een, een knap soort vent ja. met een paar fikse ogen in zijn kop. Wat moet ik er meer van zeggen? En zijn en dochter? Een aardig derentje, zoals ik al zei. Een lief ding. Hoe zag ze eruit? Was ze blond? Uh, zwart of, of bruin? Ja, dat zou ik zo direct niet kunnen zeggen. Zo'n beetje ertussenin, denk ik. Ja. En omtrent zo groot als een meisje van 14, 15 jaar. Oh, dat gaat de bel. Maar verwacht ons aan het diner, kapitein. Dat zal geen dove man zo gepijp, meneer Huik. Vertel hem maar eens hongerig. Ja, en dorstig veronderstelling. Ja, ja dat is, zo is het. Maar je zo droog als een van buiten. Ja. Dan zal een glas wijn er wel op smaken. Maar ik kan de tafel opheffen. Oh, oh, ja, ja, ja. De koffie staat in de tuinkamer. Oh, ja, ja, ja. Heerlijk. Een heerlijk diner. Een excellente wijn, mevrouw Van Bendend. Eerlijk alle eer. Uit uw mond klinkt dat zeker als een compliment, kaptein. U die in zoveel havens wijn gedronken hebt. Ik moet u zeggen dat ik ze niet beter gedronken heb. Zeg dat ik bij de zeerovers te gast was. Oh, oh, dan voel ik me zeker geblijt. Ik had nooit gedacht met zeerovers te kunnen wetijveren. Eh, meneer Huik, ik hoop dat u het mij niet al te zeer kwalijk hebt genomen... dat ik u bij onze eerste ontmoeting misschien wat onheus behandeld heb. Oh, wel, nee, meneer Blaak, absoluut niet. Ja, de zaak is dat u de schijn een beetje tegen u had. Het poetslingen van uw verschijning, uw kleding... en dan al die verhalen van die stallen en overvallen hier in de buurt. Ja, eh, onschuldigt u zich niet, meneer Blaak. Ik ben de zaak al lang vergeten, voor zover die van enig belang was. Ja, doet u mij dan het genoegen mee eens te komen bezoeken... als daar de gelegenheid zich toe voordoet? Heel graag, meneer Blaak. Niets liever dan dat. Misschien dat dan ook mevrouw van Benden mijn gast zal willen zijn... U weet dat het maar van u afhangt om meer dan een gast te zijn op Grondenhof. Meneer Blaak, begint u nu weer opnieuw met die oude melodie voor te spelen? Oh, het spijt mij mevrouw dat ik geen andere weet en zeker ook geen betere. Als u eens de meesteres. Ik heb u in de tijd mijn antwoord al gegeven, meneer Blaak. En dat is nog steeds geen ander geworden. Meneer Haak, daar is een heer die u wilt spreken. Mij? Uh. Iemand om mij te spreken <laughs> Ferdinand. Nou, wat is Wat Er Ferdinand? Nou, is iemand om mij te spreken tante Ach. Hmm. Iemand om jou te spreken wie kan dat zijn Dat vraag ik mij ook af Wie kan weten dat ik hier ben Misschien iemand uit Amsterdam met een boodschap van thuis Ach. Wie is het Joris Ik weet het niet mevrouw Het is een heer in het zwart Als we niet vergissen is het dezelfde die het huisje van baas Roggeveld gehuurd heeft Maar wat kan die mij nou te zeggen hebben je moest toch maar eens gaan kijken, Ferdinand. Ja. Uh, Joris, laat die meneer in de zijkamer. Dat heb ik al gedaan. Goed, dan al. ga ik maar even... Als u mij wilt excuseren... Ja, natuurlijk wil u me excuseren. Ik Ik het... ja, ja, ja. Wat is dat? Zijn hier? Ja, meneer. Ik ben het. Zwarte Piet. Zwarte Piet. Hoe waag je het? Ik waag niks, meneer Huik. Want ik weet dat u er de man niet naar bent om mij te verraden. Maar dan nog begrijp ik niet wat je me te zeggen kan hebben. En in de eerste plaats ben ik gekomen... om u te bedanken voor het stilzwijgen over onze ontmoeting. Hoe weet je dat ik erover gezwegen heb? Dat heb ik kunnen merken aan de gevolgen. Als u gesproken had... dan waren de landhaaien bij mij al aan boord geweest dan zou ik hier niet zo gerust zitten als een admiraal op zijn dek. Ze zoeken wel naar Zwarte Piet... maar ze weten niet welke koers ze moeten varen. Ja, maar dat neemt niet weg dat het meer toch een beetje te warm wordt... en ik denk deze contraat te verlaten. Je deed het beter aan je hele professie te verlaten. Tot iets goeds kan dat nooit leiden. Ach, meneer. Hangt het wel van onszelf af uit vrije wil te kiezen? Hm. Kan ik tegen de stroom oproeien? Hoe zou ik nou wat er gebeurd is nog onder een andere vlag kunnen gaan varen? Zou u mij als lakij in dienst nemen als ik daarom vroeg? Ik zou nooit een lakij huren als ik er al behoefte aan had... zonder goede getuigschriften. En ik betwijfel of die van jou... Hoe zegt u dat niet? Ik heb hier een stapel getuigschriften... van een zekere Joachim Weerglas. Die als kamerdienaar, schrijver en hofmeester gediend heeft... bij vooraanstaande mensen in Batavia. En die zo voldoende zijn... Als ze vals zijn. Die hele Joachim Weerglas heeft misschien niet eens bestaan. Hij is zeker wel bestaan. Alleen hij heeft zijn getuigschriften nou niet meer nodig... Hij slaapt in de groene baren. Maar uh, ook op mijn eigen naam heb ik papieren genoeg. Wat denkt u hiervan? Hm? Een getuigschrift van de graaf van Talavera. Dat Sander Gerrits, geboorteerd uit Amsterdam... hem met onkrookbare trouw en ijver, gediend heeft. Ja, dat kan wel zo vals zijn als de rest. Maar het is getekend door de graaf van Talavera zelf. En zijn handtekening is bekend genoeg. Maar uh, ik heb hier nog meer stukken hier schipper slingertal van mij ik drie reizen naar de oost gemaakt heb van kapitein wijkwimpel van kapitein ploeg aan ah, de handtekening kunnen wij gauw genoeg controleren want hij is toevallig hier in huis haar... nee laat u maar meneer van praten kom praten en ik wil liever uh, alleen met u te maken hebben maar wat ik vraag hem al is er onder al die certificaten en getuigschriften misschien ook een van een zekere don manuel bij wie je waarschijnlijk ook gediend hebt u vraagt me naar de bekende weg geloof ik u weet zo goed als ik dat die man er ook bij hoort. Ja, al is zijn naam dan wat deftiger. Maar goed, u begrijpt wel, zoals de zaken ervoor staan, kan ik niet anders dan de weg vervolgen zoals ik hem gegaan ben. Sparte Piet. Mijn vader is een rechtschapen man. Als je naar hem toe gaat en hem rondborstig alles bekent en de wens te kennen geeft je leven te verbeteren, ben ik er zeker van dat hij middelen zal kunnen vinden om je te helpen. Nee, het is aardig gezegd, meneer Huck. Maar zo zwaar kan de branding niet zijn en zo wrak het schip. Een zeeman springt niet overboord als hij haaien voor de boeg ziet. Nee, mijn bedoeling is naar Rusland of naar Noorwegen te gaan. Want het leven hier, dat bevalt me niet. Dat achter struikje en een open van nachtsloten. Dat is toch niks van een zeeman. Ik hoop dat je erin slaagt. Maar je bent toch niet hier gekomen om me dat te vertellen, wel? Nou, het gezelschap wacht me. Ik zal het kort maken, meneer Hak. <hums> Ik wil het niet bij woorden laten... En ik verzoek u dit van mij aan te nemen als bewijs van erkentelijkheid. Wat? Het is nogal niets. Een ring met briljante. Maar je begrijpt toch zeker dat ik dat niet kan aannemen? En ik weet niet eens of je wel het recht hebt hem weg te geven. Die ring is van mij. Ik heb hem met het zwaard in de vuist veroverd op een kaper die in onze jacht omstroopt. stropen. Nou goed. Als ik hem niet hebben wil... dan blijf ik uw schuldenaar. Tweemaal hebt u mij ontmoet. Ook deze keer reken ik nog op uw stilzwijgendheid. Nog 24 uur. Dan acht ik het mijn plicht als burger je verblijf bekend te maken. Over 24 uur, dan mag u voor mijn part van de daken schrijven dat Zwarte Piet, Sander Gerrits en Joachim Weerglas... één en dezelfde persoon zijn. Het is best. maak nou dat je wegkomt. De gasten zullen niet weten waar ik blijf. Ja. Nog één verzoek, meneer Huik. Kent u in Amsterdam ook een zekere Lucas Helding? Hm? Die ken ik, ja. Zou ik u dan mogen vragen hem dit geld ter hand te stellen? Het is een arme dichter... en ik weet dat hij in behoeftige omstandigheden verkeert. Wat zeg je me nou? Behoort Lucas Helding ook al tot je Een Nee, Lucas Helding. Is dat toch wel de laatste die u bij mij moet zoeken? Nee, ik heb de man vroeger gekend. Ik weet dat hij gebrek leidt... en dat hij leven moet van de brokken die rijke mensen hem toegooien. Ik heb genoeg om de reis te ondernemen... En ik kan dit geld missen. Ik neem me niet kwalijk, maar als de goede man de oorsprong van dit geld kende... zou hij het zeker niet willen aannemen. De duivel halen die nou gezetheid... de man die ik dit afhandig hebt gemaakt... die woont misschien in, in, in Moskou of in Stockholm... weet ik veel... ik kan het hem niet teruggeven. Wat kan ik er dan beter mee doen... dan het iemand te geven die het nodig heeft... en die het toekomt? Ja, je doet er misschien beter aan het terug te geven... aan de mensen die je bestolen hebt... en die je dan wel kent. Een vergoeding is meer waard dan een aalmoes. Vergoeding. Een vergoeding... Luister maar eens. Ik zal u wat vertellen. Dan kunt u zelf voorstellen. Zes jaar geleden... ...voor ik met kapitein Pulver uitvoer... ...was ik verloofd met de dochter van Helding. Dat is een schat van een meisje. Een meisje. We hielden van elkaar... ...en zij zou mijn vrouw worden... ...zodra ik stuurman was. S'avonds... Voor mijn vertrek waren we samen alleen. Ja, begrijp het. Je was misschien wat al te ondernemend mm -hmm. Wel? Ik ging op reis. We hadden met tegenspoed van allerlei achterkampen. We werden gevangen genomen door zeerovers. Door de nood gedwongen nam ik dienst bij Don Manuel. En ik bracht het daar tot luitenant. Ja, hoe Don Manuel verdween en stonden waar Zwarte Piet werd, Ach, dat is een heel ander verhaal. Kort en goed, ik werd gevangen genomen. Snapte weer... Hij leidt de zederdien een zwervend leven. Ik heb navraag gedaan naar Klaartje en ik heb vernomen... dat ze van kwaad tot erger vervallen. En wat is. Ja, ik weet dat het maar voor een deel mijn schuld is. Maar ik, ik heb het gevoel dat ik de oude man wat schuldig ben. En dat je het meer nog niet mee eens... Jawel, jawel, natuurlijk. Alleen, als het allemaal waar is... zal Helding toch niet van je willen aannemen. Ja, zeg, maar want dat hoeft toch ook niet. Helding hoeft toch niet te weten van wie het geld komt... Doet u mij nou genoegen en bezorgt u die oude man dat geld? Maar heb je niet een andere manier, Is er iemand anders die je met deze boodschap kan belasten? Onder mijn kennis heb ik niemand die ik een beurt met geld kan toevertrouwen. Dat zal ik toch wel duidelijk zijn. Dus ik reken op u. Ja, maar je maakt mij op deze manier tot hele van gestolen goed. En daar voel ik toch niet veel voor. Meneer Huyck, ik reken op u. En ik dank u bij voorbaat voor de moeite. Maar neem Nee, meneer Oh, ik zie dat u in gesprek bent... Ik kwam een hoed zoeken, die had ik hier laten liggen. Maar, maar dat is, meneer Hark, ik uh, ik groet u. te duiker. Heb ik het mis of heb ik het wist? Ben jij niet... Uitienaar, uh, meneer. Hé, hé, hé, hé, een ogenblikje geduld. Sander. Ben je het of ben je het niet?